In Frankrijk is begonnen met de identificatie van de slachtoffers van het busongeluk van gisteren. Het identificeren van de 43 doden zal waarschijnlijk zo'n drie weken duren. Op de plek van de ramp wordt uitgebreid onderzoek gedaan. Op een provinciale weg in Zuid-Frankrijk botste gisteren een bus op een vrachtwagen, waarna beide voertuigen in brand vlogen.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 Komende nacht wordt de klok om drie uur, een uur teruggezet. En daarmee komt een einde aan de zomertijd. Nederland hanteert de zomertijd sinds 1977 en daarvoor sinds tussen 1916 en 1945. Door de zomertijd is het s avonds lange licht en dat zou energie besparen. De wintertijd, die dus eigenlijk de standaardtijd is, duurt tot de nacht van 26 op 27 maart 2016.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 Met, met, met nu. We zorgen zo'n 1200 radiostations meer dan 1000 hitlijsten.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 vrijdagmiddag tussen 3 en 5. De grootste hit van Europa. Met Maurice Lulden. 25 e jaargang aflevering 42 alweer van vrijdag 16 oktober. Uh, 16 oktober. Aflevering. Uh, <laughs> afle aflevering 43 alweer van 23 oktober. Ik denk al zit weer een week uh, terug. Maar uh, nee hoor, nee, het is aflevering. Uh, een 43 van 23 oktober. Zo is hij. Hey, deze week hebben we 14 stijgers, 7 zittenblijvers, 17 dalers... en 2 nieuwe binnenkomers. Wie die twee zijn, die gaan we straks achterkomen. Dus we moeten dan ook meteen natuurlijk twee mensen de lijst verlaten... na een paar weken lang op nummer 40 te hebben gestaan. En in totaal 10 weken lang in de lijst... is Sigma samen met Ellen Henderson met de nummer Glitterball... uit de lijst verdwenen. En na 23 weken is Zara Larsen met de Uncover... Ook verdwenen uit de lijst, maar die plaats plaatsgemaakt voor twee hele goede nieuwe artiesten. De snelste stijger deze week is uh, Mika, Staring at the Sun, met acht plaatsen omhoog. En de snelste daler uh, deze week is Five Seconds of Summer met uh, She's Kinda Hot. Nou, die vijf seconden zomer uh, zoals deze artiestengroep heet, uh, die is nu inderdaad voorbij. De echte herfst uh, is begonnen als ik zo naar buiten kijk. Ik weet het zeker, want het is uh, koud aan het worden. Regenachtige dagen zijn er weer aan te komen. En uh, ja, heb jij thuis ook de ZFM, hè? Nou, ik wel. En dan kreeg ik van de week opeens een berichtje dat uh, Sinterklaas alweer deze kant op komt. Nou, zodra ik dat bericht binnenkrijg, dan weet ik dat het, de tijd is snel gegaan. En dat het jaar alweer uh, bijna voorbij is. Maar uh, we laten het uh, niet voor zomaar voorbij gaan dit jaar. Mooie muziek sowieso deze komende twee uur. Even voor de klok van vijf uur zal je de top drie horen van deze week. Maar voor degenen die hem nou iedere keer helaas moeten missen... omdat ze maar het eerste uur kunnen luisteren zoals Gerard... heb ik hier nog even de top drie voor je van vorige week. Oh, Nummer drie. Oh, oh, oh. es que yo ti, tu ni, dime que puede ser realidad. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Vorige week op nummer 3 Nicky Jam samen met Enrique Iglesias met de uh, El Pardon. De Weekend kan viel mijn feest van vorige week op nummer 2. Nummer 1 was Charlie Potts samen met Megan Trainor en Marvin Game. Deze week beginnen we met de nummer 40, Dior en Chris Brown. Five more hours. What you wanna do, baby? Where you wanna go. I take you to the moon, baby. I take you to the I treat you like a real lady. No matter where you go. Give me some time to, as you know, even when we're, we're apart. Weer begonnen met de onderkant van de lijst met de nummer 40 van deze week. 20 weken lang staan die er geval in één plaatsje gedaald deze week. Dior samen met Chris Brown. 5 more hours. Oh, Wij gaan uh, door met de uh, nummer 39 van deze week. Vier weken lang pas uh, in de lijst. Hoogste positie uh, voor dit uh, trio is het. Was uh, 32 en uh, vorige week op uh, 34. En nee, heb ik het over uh, Elisa, Lucy en uh, Juliette. De drie uh, frans die een uh, mooie compilatie maken... iedere keer uh, van de zomer van het jaar 2014 zijn ze ermee begonnen. En 2015 uh, is in de lijst uh, terechtgekomen... En dit keer op uh, nummer 39 de Euro Breakdown Hold on La, la, la Who I what they see, la, la, la, Who I what they know. La, la, la, la First name is free, la, la, La La last name is dumb, La, la, la, la choose to believe, la, la, la, la, la, la, in where we're from. Free. C'est comme ça qu'on Mon équipe ça fout les boulots elle est des gouttes, Car nous on déboule comme des fous dans la foule Mais on passe assez cool, toi tu restes à l'écoute On se sert aux nous pour des fous Je suis pas un gangsta, pas la peine de mentir Je suis comme toi, <tousse> sem Un gangsta, pas la peine de mentir Je suis comme <tousse> des toi, des cittas, cittas Baila, benga baila Comme ça, Sam, Sam, Sam, laisse pas solo, solo Conmigo, gangsta comme ça Eh hey mama, mama, mama, hey mama I found myself a chill leader she's always right there when i need her oh i think that i found myself a chill leader she's always right there when i need her I'm in love with the cocoa. Maurice Mulder oh. Yes. Lila Rose samen met uh, Jeremiah. Deze week op een uh, 37e positie. Maar voor de Elijah met uh, Summer of 2015 op uh, 39. <mogelijk> Mooie compilatie uh, is dat uh, van Elijah, van de drie dames, de drie van Soze, Franse dames. En dan als je die videoclip hebt, volgens mij heb ik het wel een keer eerder gezicht, uh, als je die videoclip uh, ziet. Dan uh, zit ze leuk op zo'n uh, contrabas uh, te spelen. En eentje op zo'n uh, tom, of zo'n een Maar uh, dat loopt niet helemaal synchroon. Op een gegeven moment hoor je dan die, die, die basriff van, uh, uh, van, van een van die dames. Hoor je gewoon nog lopen. En je ziet ze niet spelen. En ook met die drum ook zo. De, de, dan, je, je ziet ze niet slaan, maar je hoort ze wel. Het is niet helemaal niks gedaan. Maar volgens mij uh, hoeft dat ook niet uh, in zo'n low-budget uh, performance uh, videoclipje. Hey, tijd voor de eerste nieuwe binnenkomer van deze week. Die vinden we op een hele mooie plek, namelijk op de 35e plek. En dan heb ik het over Dan Reynolds. Nou, dan Reynolds, zou Je zou zeggen, wie is er? Nou, dat is dat herkenbare stemgeluid achter de Amerikaanse groep van uh, Imagine Dragons. Waarin ook uh, Ben McKee, Wayne Sherman en uh, Dan Platsman spelen. Nou, de groep die uh, in het begin veel bekend heeft gekregen door uh, bijdragers aan uh, games voornamelijk en commercials in een paar tv-programma's. Zoals een nummer, een van de eerste nummers is Radioactive... is dan terug te horen in het spel van Assassin's Creed nummer 3. En voor degenen die uh, niet gamen, maar wel televisie kijken... de tv-serie Arrow. Daar is het uh, plaatje ook op uh, terug te luisteren. Na nou, in 2013 is uh, On Top of the World. Um... Het nummer uh, van die periode... En naast uh, te horen in een uh, commercial voor de Samsung Galaxy Note... Uh, is het nummer ook te vinden in de populaire FIFA-game. Nou, de single zorgt voor hun uh, debuut in de Nederlandse top 40... en bereikte daarmee uh, de tiende plek. En ook uh, de daaropvolgende singles, It's Time en uh, Demons... worden echte hits en komen in de top 40 terecht. Demons bijvoorbeeld ook, uh, week toevallig in de top 40 van... Uh, um, ja, Europa. Hey, in uh, 2014 maakten ze nummer Warriors voor het spel League of Legends en eind oktober verschijnt uh, I Bet My Life... dat uh, hun vierde top 40 hit wordt. Nou, in uh, februari 2015 verschijnt dan het tweede studioalbum van de band... Smoke and Mirrors. En uh, eerder uh, dit jaar is uh, de eerste single daarvan uitgebracht... en die heet uh, Shots. Ja, dat is nooit een echt uh, goede hit geworden. Maar de volgende single die op uh, plaats 35 deze week is binnengekomen in Europa... I Was Me is een tweede single van dat album wat uh, gereleased is. Imagine Dragons op uh, 35 met de prachtige I Was Me.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 Never get the nerve to ask. What did I get right to deserve somebody like you? I wasn't expecting that. Oh, isn't it strange how a life can be changed in the flicker of?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 Nummer 34, Jamie Lawson Wasn't Expecting That. En daarvoor hoorde je op 35, Imagine Dragon, nieuw binnengekomen met uh, I Was Me. Wij gaan door met de nummer 30 uh, van de Your Breakdown What van deze week, dat is Mika. Mika. Staring at the Sun deze week op uh, nummer 30. En als we bij 30 zijn aangekomen... is het weer uh, tijd voor een kleine resume. Met welke platen we wel en welke platen we niet hebben gehad. Op nummer 40 vinden we Dior samen met uh, Chris Brown... 5 More Hours. Op nummer 4 dan uh, L.E.J. ofwel Elijah... met Summer of 2015. Skrillex samen met Diplo, Where Are You Now... vinden we op een uh, 38 e plek. En op 37 Nathalie LaRose met uh, Somebody... Op 36 Florida Robin Thicke en Verding White met I Don't Like It, I Love It. En op 35 is een nieuw binnengekomen. gekomen, Imagine Dragons met I Was Me. 34 dan in handen van uh, Jamie Lawson, Wasn't Expecting That. En 33 is uh, iemand die is blijven zitten, oude nummer 1 hit, 18 weken pas in de lijst. Adam Lambert met A Ghost Town. Dothan is gezakt van 27 naar 32 met uh, Let The River In. En op 31 Five Seconds of Summer met uh, She's Kinda Hot... En op 30, Jorden en net Mika met a Staring. Effe zijn twee weken in de lijst. In acht plaatsen gestegen. De, de, de Euro Breakdown op, vrijdag. Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Ook twee weken in de lijst is de nummer 29 van deze week. First Aid Kid met My Silver Lining Van 36 naar 29 in de tweede week hier in de Euro Breakdown op ZFM Zandvoort. I don't to wait anymore. I'm tired of looking for answers. Take me some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 Silver Lining. Prachtige plaat. Uh, vorige week uh, nieuw binnengekomen in de Eurobreak. Nu dus op een uh, mooie 29e plaats. Hey, One Direction dan. Want uh, fans van de Britse band... die hebben een uh, pagina grote advertentie geplaatst... in de Billboard Magazine... om hun uh, dankbaarheid te tonen... voor het aanstaande album... wat nog niet eens uit is. Uh, bedankt dat jullie uh, er zijn... zegt uh, uh, een van de artiesten. En een artiest is namelijk niets zonder dans... Uh, en een fan is niets zonder een artiest. Nou, via Twitter liet uh, Harry Staal zijn uh, dankbaarheid weten. Voor wie hier achter uh, deze pagina in de Billboard Magazine zit, bedankt. Jullie hebben geen idee hoe, jullie, hoe lief jullie zijn. Nou, het is allemaal wel. Deze week werd ook uh, duidelijk dat uh, Wonder Action een uh, pauze van een jaar gaat houden. En dus lijkt alles erop te wijzen dat de vinzen van de Directioners, zoals ze ze zo mooi heten... in 2017 ook gewoon weer actief kunnen zijn met deze band. en wil je nou zien hoe die pagina eruit zag? kijk dan even op Twitter. Liam heeft hem getweet. het is een ja, maar het zegt niet veel. ah ja, weet je, ze vinden het leuk en daar doen we voor. hey Adel, dan want um... Het zal je wel niet ontgaan zijn. Het is in alle media ondertussen wel uh, geweest... want de wereld heeft uh, nu ruim drie jaar erop moeten wachten. En op 23 oktober is er dus weer een uh, nieuwe single verschenen van Adele. Na nou, Skyfall is Hello de nieuwe single van haar. Het is de eerste track van het album 25 dat op 20 november gaat verschijnen. Adel, Adel, Adel... Adel ligt opnieuw over haar leeftijd met de titel van haar album. Dat ontkende de Britse zangeres onmiddellijk. Ik was ook 23 toen mijn album 21 verscheen. En nu ben ik echt gewoon 27 en komt de album 25 uit. Dus er ligt iedere keer twee jaar bij, zo lijkt het wel. Wel denkt Adel dat dit haar laatste leeftijd is die een albumtitel krijgt. Er is veel veranderd in de laatste paar jaren, zegt ze. Ik ben ouder geworden en ook veel van mijn vrienden zijn nu echt volwassen. Uh, nu, heb je nu, nu heb je mogelijkheden die uh, eerst niet waren, zo vertelt uh, ze in de radi radioshow van Zane Lauwie. Nou, nog geen vier uur na de release was Hello de meest gedownloade single van Nederland. Ter vergelijking, de track van Adele werd op dat moment ruim vijf keer vaker gedownload dan uh, Sorry van Justin Bieber, die weer uh, vandaag uh, ook verscheen. Ik denk zomaar dat de beste kans groot is dat hij volgende week in de Euro Breakdown verstaat. Want hij staat er dit keer nog niet in. Tijden dat de lijst wordt samengesteld. Denk ik dat die, dat die plaat nog niet zo lang uit was. Nou, ik weet wel zeker. Uh, sorry van Justin Bieber, hè, zei ik net al. Want vandaag is de opvolger verschenen van Justin Bieber's wereldhit What Do You Mean. Sorry is de, dus de tweede single van het aanstaande album Purpose dat op 13 november gaat verschijnen. Ah, Sorry werd uh, geproduceerd door uh, Skrillex en Blood... en kreeg deze week een, uh, een uh, uh, ultrakorte première met een clipje... waarin ook Michelle Obama te zien was. Nou, nummer vertoont de vergelijking met de nummer 1-hit van uh, Justin... via de stem van de zanger die opnieuw als synth wordt gebruikt, als synthesizer. Nou, is het uh, een verontschuldiging voor zijn verleden? Een openlijk excuus aan Celine Gomez? Nou, zo zou je kunnen denken. Julia Michaels die schreef mee aan de nummer en hield het in het midden. We hebben gewoon geprobeerd een uh, moment in een relatie... of een uh, specifiek moment in je leven vast te leggen. Het moment dat je beseft uh, dat je een fout hebt gemaakt... en dat je eindelijk klaar bent om dat toe te geven en je te verontschuldigen. Dat is de bedoeling uh, van het nummer. Nou, dit keer is er nog geen uh, lyric video beschikbaar... maar wel een uh, hele vrolijke danspartij erbij. Of er een aparte videoclip uh, verschijnt is niet duidelijk. Er gaan namelijk ook geruchten dat er een uh, speciale clip uh, van... De vijf 35 minuten aankomt, en daarin alle 18 nummers van het complete album Purpose. We gaan het in de gaten houden voor jou. En je hebt Saidan, ken je die nog van Gangnam's Style, de Koreaanse rapper. Die is in een juridische gevecht verwikkeld met zijn huurders. Hij verhuurt een gebouw in Seoul en de huidige bewoners weigeren dat pand te verlaten. En inmiddels zijn er al zo'n 10 verschillende rechtszaken rond het gebouw. Zij zelf wilde in eerste instantie een koffieshop uh, uh, van het pand maken... maar is uh, nu uh, dus uh, van mening veranderd. Ja, een je naar Gangnam Style ga je gekke dingen doen, daar kan je niks te doen. Hey, door met de Euro Breakdown van uh, deze week. Met op nummer 28 is deze Avicii met uh, For A Better Day. Straks nog uh, de rest van de lijst, hè? Dus nu eerst Avicii. niet blijven uh, avicii voor a better day. Door met de 25 dan van deze week. In handen van uh, Omi. Helaas uh, wel een paar plaatsen gezakt van 21 en 25 in de derde week. Omi met Hula Hoop. Hey. Hey. And when she passed me by and gave a wink and smile, and I was on cloud nine, love. vinden we Robin Schultz, samen met Aalzi. Prachtige headlines, ondertussen alweer 26 weken in de lijst. Robin Schultz. Oh, I don't know why you're chasing all the headlines. Oh, cause you're always trying to get ahead of life. Die op een mooie 24 e plek met het nummer uh, Headlights. 26 uh, weken in de lijst. Uh, één plaatsje gezakt. Voor de oplettende luisteraar die zullen wel denken... waar blijven nou die uh, nieuwe binnenkomen waar je het over had? Je had er toch twee? Ja, ik heb er ook twee. Die ene die staat op uh, de hoogste nieuwe binnenkomen. De tweede nieuwe binnenkomen staat op een uh, 22 e plek uh, deze week in de lijst. En het is eigenlijk uh, best wel een hele bekende band. En uh, die heeft voor de rest weinig introductie nodig, gok ik zo. Uh, het is het uh, tweede single, de officiële tweede single van het nieuwe album, Made in the AM. En uh, het eerste single was uh, Infinity en de tweede is uh, Perfect. Dan heb ik het natuurlijk over uh, One Direction. Nieuw binnengekomen deze week op een 22e plek.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 Flashing every time we go out Oh yeah If you're looking for someone To write your breakup songs about Baby I'm perfect And Baby we're perfect It's getting very hard Since the day